Het is vijf uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zijn bereid om te werken aan een betere relatie met Cuba. Dat heeft een hoog-Amerikaanse overheidsfunctionaris gezegd. De Amerikanen staan er open voor, zei Edward Alex Lee. De VS en Cuba hebben afgelopen week samen over migratie gesproken. Lee zegt dat de Amerikanen vaker met de Cubanen in gesprek willen...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 Dit was het NOA journaal. Radio 1. Woord. Woord. Woord. Met Maarten Westerveen. Welkom of welkom terug. Beste luisteraar bij Woord. Sinds tweeën hebben we het hier over moord en doodslag. En het dodenaantal dat begint al flink op te lopen. Vorige uur hebben we het onder andere gehad over de zaak van Richard Klinkhamer. Robbie Muns die een giraf omlegt. En dit uur, ja, dit uur gaan we ons buigen over nog meer moorden. Nog meer doden die te betreuren zijn. Want ja, een moord, dat is niet iets normaals. Dat gaat niet in de koude kleren zitten. En zeker niet als zo'n moord op een... Een misverstand berust. En zo'n voorbeeld, ja, dat hebben we weten te vinden. Het was overigens niet heel erg moeilijk om deze uitzending van vijf uur te vullen... met verhalen over moord en doodslag. Onze omroeparchieven zitten er vol mee. En zo'n misverstand, als dat er ook aan ten grondslag ligt aan zo'n moord... Ja, ja, dan moet op een gegeven moment toch ergens dat een keertje kwijt. Er moet een bekentenis komen. En soms komt die vrij vlot. En soms duurt dat jaren en jaren. Luistert u naar een verhaal van Ati Ridder Visser opgetekend door Steffi van den Oord voor Holland Dok Radio. De documentaire werd eerder uitgezonden in 2011... en op dat moment was Ati Rittervisser 97 jaar oud. Als ik naar bed ga, dan denk ik er altijd aan. Nou, ik besefte dat het een heel aardige man was geweest. Ja, ja dat is heel naar hoor. ik. Ik heb een heel verzinnig geloof. Het moet natuurlijk wel een hogere macht zijn...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 En dan kwam even, dan was het gauw afgelopen. Hij zei, da daar denken we niet aan. Ja. Wel nee, dat is uh, onze eer te na. Nee, dan had dat is helemaal niet gebeurd. A 65 year old murder mystery has been solved after a woman in her 90s came forward to confess.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 Mevrouw Gullier waarschuwt haar man en keert naar de huiskamer terug. Even later klinkt een schot. will niet be prosecuted Ik schrok me dood. Ineens kwam mijn naam op de televisie. Ik denk, dat krijgen we nou. Ik had bedoeld alleen de familie. Hè? Maar een of andere vent is Stad heet die. Die dacht: wacht even, ik zal het even bekendmaken. En dan heb ik een kaart gekregen uit Nieuw-Zeeland. Leuk, hè, hier ben ik oh, met, ja. met mijn pistool. En dat is mijn neef. En dit is zijn vrouw Brenda. Oh ja, en is dat pistool echt of is dat erop opgetekend? Ja. ja, en toen op een gegeven moment moesten wapens afgegeven worden, toen heb ik het maar weggegeven aan de politie. Om sinds 1980, denk ik. Ja, een heel groot pistool hoor. Dan waren veel te veel wapens in de omloop. En ik denk, nou nog, ik doe het mijn weg. Ik had er eigenlijk spijt van later. Ik vond het een leuke herinnering. Ja. Aan de oorlog, hè. En dan gingen de Amerikanen zingen... Pistol Packing Mama. <laughs> oh, ja. Yeah. Pistol Packing Mama. Lay that pistol down. Was het refrein. Oh, lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol packen, mama, lay that pistol down. Pistol packen, mama, lay that thing down before it goes off and hurts somebody. Soms dacht ik er een eenzaam. Hè? Eigenlijk geeft die familie de recht op dat als ik niet, dat ik niet sterf, en dat dat geheim een geheim blijft, dat moet ik supplement maken. Het was een houten bruggetje.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 Hij zei, laat het dan maar zelf doen, als, ze, als, als ze dat niemand het doet. Want hij was, had gevangen gezeten, twee maanden, en toen was hij vrijgelaten. Uh -huh. En toen werd iedereen razend hè, van woede. we hadden een archief, het hoogste heim was, waar alleen de rechercheurs mochten kijken. Wij wisten dus dat hij twee keer was verhoord.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 Ja, want wij waren zo van. Uh, waar kunnen we wat doen? Wat zullen we nou eens doen? Welk we, we, we, klein praatje zullen we nou eens overvallen? Ja, ik was de koerierso-officier, maar uh, ik deed mee met uh, overvallen, dat had ik ook gevraagd. Ze hadden iemand nodig. Nou, nodig is nodig.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 Ja, daar zit het. Is dat het? Ja, loodzwaar, hè? Een klein 7, doosje. 65. ja, ik ga 7,65 had ik. 25 patronen voor zelfslade Zat Zet erop. Made in Germany. <laughs> Vol mantelgeschoss. Ja, mooi, hè? Van de moffen. <laughs>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 Ja, nou, en ja, toen heb ik natuurlijk bij de, de eerste dagen wel wat daar. want hij, was, hij stond bij ons thuis. Ja. En dus dat was in het begin wel heel erg moeilijk. Hè? Ja. Heel erg. Nee. En, ja. en, en ook voor, voor mijn moeder is het heel moeilijk geweest. Ja. In het begin, ja. Ja. vraagt vader die... Hè. Nou, waar ik bij het begin begin, de ortskondant ja. in Leiden... Ja, dat was geen domme man. Het was natuurlijk een mof, maar wel een slimme man. Ja, daar zit je en die dacht, in, in Arnhem hebben ze wel zwaar gewonnen, maar het, dit loopt toch af, hè. En dan was er een vaart ten noorden van Leiden, richting Haarlem. En daar was een, uh, een houten bruggetje overheen.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 Nee, het is later geweest. Ja. Mijn ja. zus zegt 8 uur. En mijn moeder zei eh, half tien. Want zijn moeder heeft mijn vader gebeld. Die is hij toen... was al naar bed. Ja, hij was tien jaar. Hij was een ja. jaar of tien. Ik was al naar bed. Dus om 8 ja. uur denk ik niet dat ik er naar bed was. Maar om 10 om uur was ik wel ja, naar het bed. Het was een uur of ja. tien was. Het. Ja. ja, want uh, dit die had het er eeuwig over. Ja. En op laatst dacht ik.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 Dus, uh, ja, maar kijk, soms kijk. moet je voor, uh, werken voor de Duitsers... Om, uh, als ja, hadden, omdat ze personeel zo anders ja. naar Duitsland gaan. Hij moest laveren, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. dat ja. was heel ja, moeilijk. Ik, ja, ja. ik heb nog in het uh, archief gekeken waar hmm. niemand in mocht. Wij als rechercheurs ja. mochten daar alleen in. En ik keek in, uh, in het dossier Renier en er zat niks in... Hmm.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 is eigenlijk uh, ja, even, even schuldig. Nou, ja. Ja, spoorweg. meer, het ja, meer, als ja, meer ja. nog meer dan, dan, dan u. Dat zal ik het doen, zei hij. Ja. En, en toen dacht ik, ja, hij heeft uh, twee kinderen en hij, hij heeft een winkel en dan gaat failliet natuurlijk en de, de hele gezin ja. gaat eronder. Zo'n spoor die mensen staat in het verzet.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 maarig mensen, ze was, uh, ja, ze botte excuses aan. Het eerste wat ze deed. Dat ja. is eerste wat ze deed. en dat vond ik toch, uh, was sympathiek. Maar bro, mijn zus die zegt, ja, ik bedoel waarom moeten, wat, heeft ze, wat hebben wij dan mee te doen? Ik wil zeggen, zij, ze, zij doet het om in het rijden met zichzelf te komen, om, om, om goed te zijn voor de oude dag. Om, uh, ja, te kunnen sterven. Maar... Ja, hier, Rechtdoor, hè? Nee. nee, dat is prima, hoor. <lacht> Dit is de sigarenwinkel van Dixpoor. En dan kwam u daar wel eens? Uh, daar kwam ik maar heel weinig. Altijd met mijn vriend Jan de Wilde. En, en u heeft dus gewoon hem wel eens gesproken? En... Ja, wat, uh, ja. Wij, ja hij, hij sprak ook met mij. Hij zegt, uh, Felix, zei hij tegen mij. Gewoon, en, uh, en niet vermoedende dat hij de aanstichter was van, van, van de moord. Kan je herinneren, even een slik met hem, maar. hier staat vroeger... Er was een rond gaatje in. We hebben we stuit erin geduid. Die is er nooit meer uitgegaan. We hebben dat dichtgesmeerd. Zie je dat? Er was een rond gaatje. We hebben we stuit Dat had er al die jaren in gezeten. Dat was kind erin geduwd. Even, kijk eens, als je de deur opent, gaat de poes naar binnen. Poes moet je naar binnen. Poes, kom maar. Kom maar. Poes, poes. Ja. Deze meneer Dick Spoor, die hier dus een sigarenwinkel had...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 ja, en, en, en ja, misschien ook, ook ja, ik, nee, ik weet het ook niet. Uh, nee, het niet. En het was de enige in de straat die een auto hadden, wij. Is het is een jaloezie. Ja, maar kan je Voor mij je... is het, ja, ja jaloezie. Het maar, maar, ik, nee, dat kan je niet, maar je weet, het, je weet het toch niet. Nee. Want volgens mij heeft hij het niet uitgezocht...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 Ja, was in, het lampje was in het midden. Dat zie je nog. Ja, dat dacht ik ook. In het zit er zit midden... een gat nog, ja. ja. En hier is dus de, dit is de voordeur. En hier heb je een klein muurtje. En achter dat muurtje zat uh, dik spoor. En Attie, die heeft die, die, die, die, die trapjes opgegaan en die stond daar te wachten. Ja, die belde ja. Toen uh, werd ze binnengelaten. en Toen pang, toen met dik spoor erbij. Ja. En, en u sliep al die tijd? Ik ja. sliep al, ja. was ja, ja. negen jaar of tien jaar... Ik was al naar bed. Ik, moest er mee, ik denk dat ik om acht uur om half ja, ik negen naar bed het ook moest. ook pas aan de ochtend, natuurlijk. U, u bent niet wakker geworden? van. De... Nee, ik ben er niet van wakker geworden, nee. Ik word, nee. En, en ik heb het pas de volgende dag, smiddags verteld. Ik ben dus s morgens ben ik gewoon naar school gegaan. Ik heb mijn moeder niet eens gezien. Ik ging gewoon naar school. Nou, en na de.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 Hier kan ook de brug zijn geweest, ja. Ja, dat lijkt me waarschijnlijk. want dan, dan komt die brug anders op uit. Ja. Het was een vrij lange brug. Ik denk dat die brug schuin diep is. Ja. Hier en dan ja, zo de. Ook. En, en deze brug zou, zou dit zou geweest zijn. Zou het best kunnen. Hier liggen betonnen platen. Ja. Die nergens naartoe uh, leiden. Ja. ja ik het, hoor. Ik het. het was een lange brug. Dan hebben we toch weer wat geleerd bij die activisten, visseren Want, uh, want we, we hebben, ik heb nooit, niemand ooit begrepen waar, over welke brug het ging. Die hier heeft uw vader ook gestaan om die brug te herbouwen. Ja, dat, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik, niet. Uh, want ik, ik begrijp niet dat hij het gedaan heeft. Nee, het is niet. Daarom. Nee, de, de, de, de te klein. Dat te zeggen, als het een zenuwbrug is, dan kan het niet. Het bestaat niet. Dat kon hij niet? Ja, ja nee, hij maakte stalenbruggen.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 Krijg je dan gelijk de kogel of? Uh... Ja, daar werd een zo dat niks. Hoe kijkt u nu naar uw vader? Oh, uh, uh, uh, al. Yeah, ja, trots. Ik ben trots op hem. Ik bedoel, ik, ik zou niet kunnen zeggen dat ik. Uh, nee, ik ben echt. Ik ben trots op hem. Hij heeft ontzettend veel bereikt in zijn leven. Want uh, hij was. Ja. Uh, yeah, hij was natuurlijk wel een beetje hoogmoedig, want uh, hij werkt. Uh,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 uh, ja, dan had, dan, dan had hij heel veel bereikt. 200 ja. punten zeker. Ja. Hallo? U bent Juggly Meijhuizen? Ja.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 Was het verhaal van de 97-jarige Ati Ridder-Visser... opgetekend door Steffi van den Hoort voor Holland Doc Radio. Het werd uitgezonden in 2011. U luistert naar VPRO's Woord. Misschien luistert u nog steeds, misschien bent u net gaan luisteren... maar in de voorgaande uren hebben we het uitgebreid gehad... over moord en doodslag. Dat zullen we doen tot zeven uur. En in de afgelopen uren hebben we een... Uh, Afleveringen uitgezonden van de reeks van Inge Terschuren. Want zij sprak in 2012 met theatermakers Vincent van Warmedan en Michel Sluisman over hun voorstelling Murder Ballads. Nou, de naam zegt het al, ballades over moord. Liedjes over liefde en, en doodslag. Die twee combineren elkaar. En Inge Terschuren vroeg van Warmedan en Sluisman over uh, het... Uh om nog een nummer uit te kiezen die, die, die hen geïnspireerd heeft. En een van die nummers, die ze noemde... is een uh, eigen geschreven nummer, getiteld Mees. Waterblauwe ogen golven in het haar. Ze heet Mees. Ze is bijna 16 jaar. Mees is een jong meisje. En die, uh, die heeft geen ouders meer. En die woont op het strand in een havendorpje... En uh, die droomt ervan dat ze ooit op zee zal gaan varen... met een, met een zeeman mee, weg uit het dorp... en weg uit, uit de plek waar ze... ze kan praten met de meeuwen. En op een dag zit ze in, in, het, in de kroeg van de zeelui... vliegt de deur open en staat daar, de zeeman... waarvan ze denkt, dat is hem. En die zeeman die kijkt naar haar en die denkt ook, dat is hem. En die neemt hem mee naar zijn boot. En ze, ze bedrijven de liefde samen. En dan denkt Mees, dus nu gaan we voor altijd samen weg. En dan zegt die man, nee jij, jij gaat van boord en ik ga weer weg. En dan denkt ze van een klootzak. En dan, dan roept ze een vloek richting de hemel. En ze kan praten met de meeuwen. Dus de meeuwen hebben die vloek gehoord. En die, die vliegen achter de boot aan. En op een ochtend uh, wordt het havenvolk uh, verbijsteld wakker... omdat die zeeman is aangespoeld en zijn hart is uitgepikt. Dus Mees heeft een soort van opdracht gegeven om hem uh, te liquideren. En dat hebben de meeuwen op hun geweten. Ja. En dit is ook een nummer dat jullie zelf hebben geschreven? ja. ja. Ja, dit was eigenlijk onze, hoe zeg je dat, proeven van bekwaamheid. Om een echte murder murderballet te schrijven. Want de, de, ook muzikaal heb ik heel lang aan gewerkt. Omdat de murderballet is namelijk uh, muzikaal gezien... meestal gewoon één en hetzelfde gegeven. De hele tijd hetzelfde. Eén couplet, twee coupletten, vier coupletten, acht coupletten, twaalf coupletten. En daar gaat maar door. Er komt geen end aan. Eigenlijk is het heel saai om... Die, die maar door die herhaling krijg ik een soort hypnotische werking. En dat, nou ja, ik heb geprobeerd om in ieder geval muzikaal... die uh, mono, monotonie ook als uitgangspunt te nemen. En, maar er zijn dus wel bepaalde uh, kenmerken van de ballad hoe een murderballot eruit moet zien. Ja, er zit een moord in. <lacht> het is herhalend. Het heeft geen refrein, uh, dat, dat, dat is het eigenlijk. De zeeman kijkt haar aan en voelt het trillen in zijn schoon. Zijn er in het Nederland eigenlijk veel uh, murder ballads, Nederlandse artiesten die die maken? Uh, nou, niet meer, maar uh, een jaar geleden zijn wij nog benaderd voor een project met moordballaden uit de Nederlandse uh, zangcultuur. Er zijn er heel veel. Er zijn er veel meer dan wij dachten. En, maar op de een of andere manier. is de muzikale folklore die daaraan hangt. is weer. die staat een beetje. inmiddels ver weg van ons. En ik zou kunnen zeggen dat dat... Uh, een beetje relateert aan geitenwolle sokken-folk, volksmuziek. Dus weet je wel, met. Uh, met een tamboerijn en een lier en. Uh, daar krijg ik een beetje een saai gevoel bij. Dat is misschien helemaal onterecht. Maar... Dus daar, daar zijn we toen niet verder op doorgegaan. Ja, maar ik denk niet dat er echt artiesten... ja, ze zullen er vast zijn, maar niet... zeg maar bekende artiesten die zich echt toeleggen... Op, uh, op de murder ballads. Want die nummers die jij bedoelt net, met die lier... Dat, uh, dat zijn echt traditionals ook. Dat zijn oude volksverhalen die overgeleverd zijn... en bewaard zijn en gearchiveerd. Daar zijn er heel veel van. Maar echt nieuwe moordballades volgens mij niet. Niet bij mijn weten. En in de Verenigde Staten worden er nog wel nieuwe gemaakt? Ja, absoluut. Bruce Springsteen heeft ze gemaakt. Johnny Cash heeft ze gemaakt. Nick Cave heeft ze gemaakt. Het is geen Amerikaan. Je hebt maar... natuurlijk het album zelfs, dat zo heet. Ja. De ja. uh, White Stripes hebben, hebben Murder Ballads gemaakt. Ja. Ik ben er wel heel veel tegengekomen. Is het jammer dat het niet meer leeft in Nederland? Ja, ik denk dat ook die, die, die, bui die buitenlandse of de Amerikaanse murderballets... die nu nog gemaakt worden, altijd refereren aan een soort traditie. En dat contact met die traditie hebben wij niet meer. Sterker nog, dat, dat... Nederlanders zijn daar specifiek heel goed in... om dingen die ze in het, in het verleden goed konden. En niet alleen moordballades zingen... maar ook uh, hun aandeel in uh, de industriële revolutie... of de uitvinding van de straatlantaan. Wij weten daar allemaal helemaal niets van. En wij willen er ook niks van weten. De Nederlanders gaan er gewoon mee akkoord. Dat wij eigenlijk niks kunnen. Dat is een heel gek verhaal. Maar daar is een heel boek over geschreven. Door een, een buitenlander. Uh, hoe heet hij? Simon, Simon Schema. Schama, Overvloed en onbehaag. Dus door de rijkdom. Ontstond er in Nederland ook een soort gêne. Voor die rijkdom. En daar. Nederlandse zelfvertrouwen is flinterdun. Dat, dat heeft te maken met dat gevoel. Waarom begin ik hierover? Omdat de Amerikanen veel meer vervoeding hebben met die traditie. En wij niet. En de Amerikanen zijn het tegenovergestelde. Elke, elke scheet die een bekende dorpsgenoot ooit, ooit heeft gelaten... die is opgenomen en die wordt afgespeeld op, uh, op de Nationale Feestdag. Dus we zijn heel trots op hun gedachtegoed. Het haven Om de gruwelen bericht... De gruwe Zegt men elkaar verschrikt. Weer een lichaam aangespoeld. Het hart is uitgepikt. De laatste klanken van het nummer Mees: een van de zelfgeschreven nummers van de voorstelling Murder Ballads... van Vincent van Warmedan en Michel Sluismans. Iets heel anders. In de Zaflaren schoten ze op ratten. Wist u dat? Verslaggever Walter Slossen maakte in 1975 een reportage... in het Belgische plaatsje Zaffelaren. Deze reportage over het folkloristische boogschieten op levende ratten... werd uitgezonden in Radio Vrij België van 22 augustus 1975. Tussen Gent en de Nederlandse grens, in Zaffelaren dus... is men een folkloristisch geburenrijk waarvan men niet af wil. En de rechter staat erachter, want het heeft niets met dierenmishandeling te maken. Luister maar. Dit is de VPRO op Hilversum 2. Het is half acht, ook in België. The following program is brought to you in Coloured. U bent toch van de VPRO, hè? U wilt u dat antwoord ook op band zetten? Ik ben van de VPRO. <truimert> Zijn er nog luisteraars? Want dit is Radio Vrij België. In de Vlaamse gemeente Zaffelaren tussen Gent en de Nederlandse grens werd deze week opnieuw de jaarlijkse boogschieting op Leven de Ratten gehouden. Een folkloristisch gebruik waartegen door enkele Belgische dierenvrienden heftig is geprotesteerd. Dit jaar spande Veeweide een proces in tegen de inrichter van dit oude volksvermaak, de Sint-Sebastiaans-Gilde uit Zaffelaren. Veeweide is een Belgische maatschappij. ...tegen de vreedheid jegens de dieren. De diervrienden van veewijden verloor het proces. Woensdag konden de ruim 250 boogschutters... ...dan ook ongestoord mikken op een vijftiental levende ratten... ...die in sigarenkistjes waren vastgepind... ...op een 28 meter hoge mast of wip. Er waren vele geldprijzen onder de winnende boogschutters te verdelen... Even na drieën tuimelde de eerste levende rat naar beneden. Die dan door een stel kinderen werd achtervolgd en doodgetrapt. Oh. Alleen als je dat tussen kan. Hier is voor een uur. Ja. Geen morele bezwaren? Nee. Een rat is geen dier, ongediert Wat zegt u? Een rat is, is geen dier, dus is ongediert dus dat mag je vertellen worden op alle manieren. Hele namiddag ook uh, zich amuseren met erop te schieten? Ja, voor ons is dat een beetje een We Doen we dat wel graag een keer als een curiositeit. We komen ervan van Brussel. Dat Komt bestaat die... bij ons helemaal niet. Hè. Komt u daarvoor uit Brussel? Ja, speciaal komen we daarvoor uit Brussel. U kent het standpunt van de dierbescherming? Uh, ik heb er toch wel iets van gelezen in het laatste Het nieuws zo meer, maar niet zo. aandachtig dacht, ik vond dat een beetje, ik weet niet. Uh... Ik ben anders ook, uh, die... ik ben in de dierbescherming. Ik ben niet van de dierbescherming, maar dit vind ik toch zonder bezwaar af. Maar het gaat om martelen van ja. levende dieren? Ja, dat is waar, maar worden die gemarteld feitelijk. Als ze nu in een val bijvoorbeeld geraken met een poot of met een staart of met een noor of de een of het andere, dan zien ze toch urenlaf. En hier zien ze toch helemaal lief, ze zitten in het oosje. Er worden opgeschoten, ze vallen beneden, ze zijn dood. Ze vind... zijn nog niet dood, sommige ratten ja. proberen zich nog levend ja. te redden. Dus er staan er 15 op, ik heb nog maar één of tweeën zien beneden komen. en die liepen dan... Heel langzaam tot in het veld nog dat iedereen er kop achter lopen of kloppen. Mevrouw, je schiet ook met pijlen en boog? Ja. Maar u hebt geen rat kunnen treffen? Nee, nee, nee. nee ik, wel heb wel <laughs> ik heb er niet naar ja. geschoten. Ik heb er niet naar geschoten. Waarom schoot u niet op de rat? Ik weet het nu. Toch bezwaren? Ja, ja. beetje. beetje, ja. ja. Is dit uw vrouw, meneer? Dat is mijn vrouw, ja. Ik zie dat er toch wel een beetje een meningsverschil is daarover. Dat is natuurlijk, een vrouw moet altijd een meningsverschil hebben. En een vrouw is wel een beetje een weger van karakter misschien. Of misschien een beetje meer, hoe moet ik zeggen, uh, uh, teerder als een man. Of, uh, maar ik zie er helemaal geen graten. Ja, maar we zou toch nooit een beest pijn doen of doen nee. lijden over, nee. Maar daar gaat het juist om. U ja. hebt dus wel het gevoel vanmiddag ja. dat u als u op die ja. ratten het gaat principe, schieten... Het principe, ik weet ...die beesten niet. ook pijn brokken. Ja, ja, ja, ja ja ik zeg, ik schiet er niet in, ik sch schiet naar een vogel. Of enfin, aan een pluim. Ze noemen dat een vogel, hè. Juist, kun je toch ja. niet mekken dat ja. u die rat kunt vermijden en er een vogel uithalen. Ja, wat dan? Hier, zeven. Hoogte negenen, tien, twaalf, veertien. Ja. Wat zegt u? Wat je? Hier wordt geschoten. Wat geschoten? Ja, hier op muur schieten moet je doen. Ja. ja, maar u schiet er op als ze levend zijn. Ja, ik schiet op als ze leefend leven. Ja, ik ben ook tegen te jagen. Ja, schiet op als Maar nooit ook. Maar het is toch dierenmishandeling of niet? Diermishandelingen. Ja, wat u nu hebt gedaan vanmiddag is toch dierenmishandeling? Verbannen. Ja. Leven de ratten schieten. En leven schieten? Ja, dat zou ik niet doen. Oh. Leven ratten schieten naar diermishandelingen. Veeweide, een vereniging van dierbeschermers, vraagt reeds verschillende jaren aan de rechter om dit vrede volksgebruik te verbieden. Veeweide verloor dit jaar het proces tegen de organisatoren van de schieting in Zaffelaren en daarover is de heer De Wilde van Veewijde ten zeerste ontstemd. Wij zullen blijven die zaak bestrijden met alle middelen. Nu gaan we wachten wat het resultaat zal zijn van het in beroep gaan van onze advocaat. En dus als het nodig is zullen we weer teruggaan en weer terug een verslag maken van wat er daar gebeurt tot we voldoening bekomen. U was daar vorig jaar op de schieting in Zaffelaar met een deurwaarder om een proces voor baal te laten opstellen van de vreedheid die wordt gepleegd. Ja, om een, dus een officieel verslag te hebben van een, een beëdigd persoon. En uh, wij hebben bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat de ratten die bijvoorbeeld bovenop de wip gekwetst worden, want we hadden een verrekijker mee, we konden dus de ratten van heel dichtbij zien, van, van beneden af. ...dat die ratten die gekwetst zijn en die daar dus in die kistjes in dat wrak geprangd zitten... ...of doorschoten zijn, maar nog leven... ...niemand kan hun lijden verkorten, ze moeten wachten tot het einde van het spel. En het is zodanig waar dat verleden jaren toen de WIP neerkwam... ...toen men dacht dat er geen levende ratten meer op de WIP zaten... ...dat er nog één met haar poot gekneld zat in het wrak ...en die er nog levend uiting toen de WIP beneden kwam. En uh, het is dan maar pas dat de, de omstaanders hebben kunnen doortrappen. Mag ik u vragen in hoeverre u ontgoocheld bent over de uitspraak van de rechtbank? Wel, wij begrijpen niet hoe rechters die toch ontwikkelde mensen zijn, hoe die kunnen partij kiezen voor een stomzinnig en laagstaand plezier van, van het volk. Uh, ik zie het alleen moreel en op, opvoedkundig. Af. Ik denk dat het zou beter zijn moesten de mensen, dus die, uh, de elite van het land. er een beetje zou zijn best voor doen, voor doen om de zeden te verzachten in dit land. Tot slot, een van de argumenten van de rattenschieters is. ratten zijn ongedierte en er wordt toch ook gejaagd op ander wild. Ja, maar dat is een, een zeer zwak argument. Ik ben helemaal akkoord dat ratten dus. ...schadelijke dieren zijn voor wat de mens betreft... ...gezien van het standpunt van de mens wel te verstaan... ...maar hij, kom, ze moeten bestreden worden, akkoord... ...maar als ze in de kistjes zitten, dan zijn ze al bestreden... ...dan zijn ze al onschadelijk. Op dat ogenblik moeten ze niet meer met pijlen doorgeschoten worden... ...om, om ze, om ze nog, nog meer onschadelijk te maken. Trouwens, het zal niet op die 18 ratten aankomen die op die WIP staan... ...daarmee zal de rattenplaag niet bestreden zijn, geloof ik. En het argument dat uh, er wordt gejaagd... Het argument dat er wordt gejaagd, is heel eenvoudig, we zijn even goed tegen de jacht als tegen de rattenschieting. Wij zijn tegen het feit dat men er een pretje van maakt, een sport van maakt, van levende dieren af te maken, zelfs als ze moesten schadelijk zijn. Zijn ze schadelijk, moeten ze verdeld worden, worden, goed op een humane manier, maar niet uit sport of uit plezier. Dat uh, was een uh, verslag van Walter Slossen uit 1975 over het, uh, het, uh, het rattenschieten in het plaatsje Zaffelaren. En uh, het rattenschieten uh, dat is op een gegeven moment uh, is afgeschaft En het is toen vervangen door het ongeveer even zachtzinnige rattenrijden. En dat is pas in 2000 succesvol afgeschaft. Uh, het, uh, we zitten bijna uh, tegen het journaal aan. We zitten bijna bij het allerlaatste uur van deze uitzending van Woord. Als u nou uh, ons wil vertellen over uw ervaring met moord en doodslag... dat kan, schrijft u dan naar woord.vpro.nl... woord.vpro.nl... of schrijf ons op postbus 11 1200 JC de Hilversum. Nog een heel uur moord en doodslag. Onder andere met het dierendoodknijpen van uh, Peer van Eersel. We gaan ook uh, stilstaan bij gladiatorengevechten... en het gevecht tussen een bokking... En een jonkheer. wie van die twee gaat winnen? U zult moeten wachten tot, het, uh, tot na het nieuws. Dan hoort u de uitslag. Ik hoop u straks hier allemaal weer aan te treffen. Tot straks.